Wouter Walgemoed bij het NWS-journaal. Vluchtelingen moeten er rekening mee houden dat hun asielprocedure tot 15 maanden kan gaan duren. Dat is 9 maanden langer dan de maximale termijn nu. Volgens staatssecretaris Dijkhoff is de langere wachttijd onvermijdelijk. door het grote aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Hij benadrukt wel dat 15 maanden het maximum is. De IND probeert zoveel mogelijk mensen sneller te helpen. Griekenland moet binnen drie maanden de bewaking van de Europese buitengrenzen verbeteren, hebben de ambassadeurs van de 28 EU-landen afgesproken. De Grieken moeten beter nagaan of vluchtelingen die aankomen ook daadwerkelijk kans maken op asiel in Europa. Vrijdag praten de Europese ministers over deze nieuwe eisen. Nederland gaat ondertussen tot 300 extra grenswachten inzetten om de Europese buitengrenzen te bewaken. Eerder dit jaar zijn er al 45 aan de slag gegaan in Griekenland. Ze helpen daaronder meer bij de identificatie en de registratie van vluchtelingen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd... met de Nederlandse deelname aan luchtbombardementen op IS in Syrië. Formeel gezien heeft het kabinet de toestemming van de Kamer niet nodig... maar het is wel gebruikelijk dat de politieke partijen zich erover uitspreken. De vier Nederlandse fc 16s die al actief zijn in Irak... worden nu ook ingezet voor bombardementen op IS-doelen in het oosten van Syrië. Die missie duurt tot juli. De Tilburgse hoogleraar Van Rijssen hoeft haar uitspraken over de Eritreër Balbi niet te rectificeren. Heeft de rechter besloten in een kort geding dat Balbi tegen haar had aangespannen. De hoogleraar zei in een interview dat de Eritreër nauwe banden heeft met het dictatoriale regime van Eritrea. Hij is volgens haar de belangrijkste persoon van de inlichtingendienst van Eritrea in Nederland. Volgens de rechter vallen de uitspraken onder de vrijheid van meningsuiting en zijn ze voldoende feitelijk onderbouwd. Het weer vanavond wordt het grotendeels droog. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of twee. Morgen af en toe zon, maar ook een enkele bui. En het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NWS Journaal. Dfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De meeste files zijn aan het oplossen, maar er is nog wel veel verdraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Knopend Muidenberg 4 kilometer door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen Nieuwebrug en Knopend Gouwen, 7 kilometer ook door een ongeluk, ook daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 van Utrecht naar Breda, 9 kilometer langzaam rijdend tussen Lixmond en Werkendam. En een kwartier vertraging is er nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Tot zover de verkeerssituatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Beachmasters. Welkom terug. Tweede uur ZFM Beachmasters. Woensdag 10 februari. Aflevering 6. Sander de in de studio. Iron Forster natuurlijk. Kom uit het land en van, van. Volk van de G. Het land van En dit is de nieuwe single. Die tolk lange Frans.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 Dat is Lange Frans en Detox. En natuurlijk met het mooie nummer van uh, Het Land Van. En uh, dit is absoluut niet het origineel, hè Sander? Nee, zeker niet. Want dit is namelijk het nummer van de welke versie? De Defcon. Ja, goed zo. Defcon 1, uh, afgelopen jaar 2015 is dit nummer uitgekomen. Samen Detox en Lange Frans, Het Land Van. Hij deed hier vroeger natuurlijk voor met uh, Baas B. Maar uh, Baas B is ermee gestopt. Maar als ik jou eerlijk mag zijn, hè? ja. Als ik deze moet vergelijken met die met, uh, waar uh, Lange Frans en Baas B hem ja, dan ga ik nog steeds met die van Baas B. Ja, maar daar zit meer gevoel in. Dit is meer uh, een face nummer. en in die andere zit meer gevoel. Die komt straks nog even. We hebben eerst uh, onze grote vriend. Een heerlijk nummer. Hij is helaas gestopt bij de Voice of Holland. Hij doet alleen de Voice of Holland Kids nog. En wij gaan lekker luisteren naar Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou live op ZFM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 Het is voorbij, maar niet voor ons. Nog drie kwartier op de klok. Dit was Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Live op ZFM, uit de oude doos. En wij gaan verder met uh, Marvin Gaye. Op ZFM. Ja, en nu... Charlie Pooft. Let's move and gay and get it on You got the healing that I want Just like they say in the song Until the dawn Let's move and gay and get it on We got this king says to us in met Marvin Gaye. Ja. Heerlijk nummer gebaseerd op de waarheid die hij ooit had meegemaakt. En wilt u meer over deze hit weten? Luister dan elke vrijdagmiddag. Het is een 3 5 naar de U-Breakdown. Maar we gaan nu natuurlijk verder met de heerlijkse nummers. En uh, we hadden oh het net place. over lange, frase, lange Frans en Baas B. Yeah. En uh, dit is de originele van Lange Frans en Baas B. Het Land Van. Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh.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 Aantal jaren, Molukkers en Surinamers Het land waar we samen veel te veel opkroppen En wereldwijd geritme sinds zijn door Harry Potter Het land waar apartheid internationaal het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal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 Dit was het land van. Lange Frans, van... Baas B. Ja. <laughs> Zie je, ik zeg toch, ze zeggen het zelf. Ja. Hey, uh, wat vind jij van dit nummer? Geef het even door. Vind je van Detox, Lange Frans of van Lange Frans en Baas B. Beter, geef het even door via de Facebook, Zfn Beachmasters... Of via de e-mail, Beachmasters... Hapenstaatjelife.nl. En, eh. Uh, het is, eh. Uh, mijn broertje. Mijn neefje, mijn nichtje, mijn oom, mijn tante. Hier van Jonas Blue. Fast car. Futuring Dakota. Live Zettenham Zico Kanaal 40 106.9 www.zettenham.live.nl oh, oh, oh, You got fast car I wanted to get you to anywhere Maybe we'll make a deal Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me and myself, I got nothing to prove You got fast car I got a plan I think it's out of here I've been making how they can be she a little money won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I both get jobs. the see what it means to be living. You got a fast car, fast enough so we can fly away. We're gonna make a decision. Live tonight and die this way. String Dakota. En uh, we hebben een, een, een, een rauwe oude nummertje van de week. Nummer'tje ja. van de week is een beetje vroeg vandaag, maar uh, ja. Ja, nummertje van de week draaien we even wat eerder... maar dat gaan we even met een hele mooie door... met een charrelduifje. Een charrelduifje. Een, een ik wil even wat eerst over het nummer vertellen. En dan uh, vertel ik de rest. Hij heeft bij mij een uh, ja, emotionele wending eigenlijk. Maar ondertussen, hij heeft iedereen lief. En met dat lief maak ik een doorkoppeling naar Heartbeat... En uh, Heartbeat moet mij denken aan het uh, laatste programma tijdelijk voor uh, Willem Bruist. Die uh, gaat er even tussenuit. En uh, die heeft vanavond een uh, besloten uitzending om het even zo netjes te verwoorden. En dat uh, gaat over uh, ja, Heartbeat. Ja. Ja, het nummer wat eigenlijk iedereen best wel een beetje kan raken. Het is geen soul eigenlijk. Het is bijna, gewoon helemaal geen soul, werd mij verteld. Het gaat gewoon echt puur, alleen maar Heartbeat. Ja. Het, uh, het gaat puur om liefde. Ja, en af en toe je... En dan weet je dat hij iets niet goed gaat. Hey, uh, hier heb je Joe Cooker. Joe Cocker met Unchain My Heart. Moet je het wel doen? Nou, uh, een kleine storing <laughs> Zie ik. Doet hij het nog? Unchain my heart. Hier heb je Joe Cocker. Speciaal voor Willem Bruis. You don't care. Well, please. Kept me free Unchained my heart Baby, let me go Unchained my heart Cause you don't love me no more Joe Kakker, Unchained My Heart. Speciaal voor onze lieftallige heer Willem Bruist. Met een heel mooi klein bruggetje naar Willem Bruist. Hè? Ja. Dan het, is het het, always... het is een bruisend nummer. Dat kan, het ik, niet, weer... kan ik niet buiten buitenom. Het blijft en het is een bruisend nummer. Het is en blijft inderdaad een bruisend nummer. En ik bruis alles eens wat vaker. Ik bruis als een bruiste in de badkuip. En uh, Sander bruist als hij hier het weer moet doen. Dus bij deze Sander, het Meteo Concert Weerbericht. Het Meteo Groep, een goedenavond. Een vrij koude nacht, de temperatuur daalt tot het vriespunt. Het komt op veel plaatsen tot voorstaande grond, dus dat wordt auto uit te krabben. Morgen valt op een enkele plek een bij, maar verder is het droog met zon en het wordt een graad of 7 of 8. Vrijdag regelmatig zon droog en na een koude nacht wordt het rond de 6 graden. In het weekend blijft het behoorlijk fris. Met waarschijnlijk regen en sneeuw. Oh. Dit was het weer van Meteo Consult. Dankjewel Sander. En uh, wij gaan door naar de files. Maar aangezien er geen files staan, wordt het heel lastig. Hé, hey, uh, ik heb nog een mopje voor jou. Dat is uh, loonsverhoging. Annie werkt al enkele jaren als meid voor alle werk in een grote villa... met een enorme tuin van presentoren, directeurs. Van een grote mul wat multinational. Multinational vond ze dat het hoog tijd was om opslag te vragen en wendde zich dus tot de vrouw des huizes. Die was toch wel behoorlijk van slag toen Annie om opslag vroeg. Maar waarom wil jij dan lo loonsverhoging vroeg de vrouw des huizes? Uh, wel Annie, wel zei Annie, er zijn drie redenen waarom ik opslag vraag. De eerste is dat ik beter kan strijken in u. Wie heeft, die, wie heeft jou gezegd dat jij beter kan strijken dan ik? Zei mevrouw. Die hierdoor behoorlijk op haar tenen was getrapt. Uw echtgenoot. Mevrouw? Oh, zit dat zo? En wat mag dan de tweede reden wel zijn? De tweede reden is dat ik een betere kokking ben dan u. Nonsens, Wie heeft u dat gezegd? En dat je een betere kokking bent dan ik. Uw echtgenoot, mevrouw? Is dat waar? En wat mag er dan de derde reden wel zijn? De derde is gewoon dat ik veel beter in bed ben dan u, mevrouw. Wat? Wat zegt u? Dat heeft mijn echt, echtgenoot... Gez, heeft mijn echtgenoot dat gezegd. Nee, mevrouw, dat heeft de tuinman gezegd. Ja. En ik ga door van in Nederlandse volgen naar Ibiza. Cool. En we I hebben I nog 30 minuten op de klok voordat uh, onze goede vriend Willem Bruis met hardbeat verder gaat. En natuurlijk van uh, 10 tot 12. Cheryl Duff met app en vloed. Hij doet een tilt Pizza. Pas vertrouwde, Mike, Mike. Partner. Dit is het van Beastmasters. Blijf hangen. We zijn zo bij je terug. up on, that stage stuck up on that stage oh, I know A sad soul. Sad soul. 切中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 6 tot 8 live op je radio. En straks onze oude vertrouwde Willem Bruis. Voor het laatst. Confortulat. En swing met het heerlijke nummer. Major Laser light it up. Goed swing, Nyla. En voor je, My Panther. Hij doet een pill in de beeta. Uh... Sander is ook wel Wat een gezelligheid vandaag, staan. Zeker, zeker. En jij hebt weer wat voor ons in petto. Ja, ik heb weer een heerlijk nummertje. Ik zou zeggen, gooi hem erin. Hij Mijn niet meer uh, kapot. Dat maand is uit. Gooi hem erin. Hij is pas twee weken in de top 40. En, en wij hij... maken er gewoon nog een paar dit... Hij is van Fleur East. En niet eraan gaan denken, maar het nummer heet Sex. Ik hou ervan. Ik sta al een tijdje niet meer geuren, seks. Wordt I'm tijd. Game, so name, said, boy, Dit is Sanders' verzoeknummer. Live presenten van Beachmasters, woensdag I I 10 februari. to Kim and yeah Hang iets met zij. En ja, gewoon een heerlijk nummer. Woehoe. Ja, ik wil u mededelen dat dit nummer van deze week uh, gevaarlijk kan zijn voor uw omgeving. Huh? Dit is Jay Hardway, Electric Elephants live set van. De mededeling was er niet voor niets. We zijn nog niet begonnen, maar ook nog zeker niet afgelopen. Ik zeg jullie, luisteren! Dit is Jay Hardway. steeds naar het origineelste radiostation van Kennenblad. Niet de betrouwbaarste. J. Hardway. Iedereen sta op in de stoel. En wordt wakker. Lekkere zomerhits. Altijd bezet van een beachmasters. Van 1900 tot 2016. Alles kan hier. Samen met Sander Dardijn. En Jonathan Parzal. We gaan ervoor. Dit is de set van Beatmasters, J. Hardway en samen met Electric Elephant News. Dit was ons alarmschijf van deze week. Volgende week weer een nieuwe. En wie weet, weet jij niet wat het is dan. Maar uh, wij gaan weer door met Avicii. Met het heerlijke nummer van... Avicii. That told me.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 Fietje met de Knights. Een heerlijk nummer. Ja, en afietje maakt sowieso mooie muziek. Hé, eh... jij wat ik hoor? Ik hoor het alarm rondje. Oh nee, hè. Oh nee. En die gaan wij lekker draaien met... Dinah, Dina. Round and round. First man. Ik weet niet waarom hij dit jaar de, deze week de alarm, alarm heeft gekregen. Ja, het is gewoon een heerlijk nummer. De kijkers bepalen: LiveZFM, DJ, Dyna, Run Around, First Man, Lil Kleine en de rest. De kan. Ik doe het vies, laat me zachtjes voor je praten. Dan je ex, die is een sukkel en die loopt met met harten, man. Maar het doet me niks, nee, ik ben niet meer te hakken. man. En voor een klein beetje geld doet ze hele vieze dingen. Ik neuk de beetje dat ik liedjes loop te zingen. Ik maak mijn eigen geld en ik ben lieders aan het pinnen. Schat. ik wil jou, ja, maar ben je vies van je vriendinnen. En je vriend die net zijn salaris heeft gehad, het is geen gangster, niet verschat, hij moet niet praten over dat. Straks loopt het uit de hand en hij wordt dadelijk geklapt. Dan wordt hij pakker in de nacht met infusies in zijn hand. Hé, hey, ik heb mijn kreef net gegeten, net gegeten. Hey, ik heb mijn Nike's net gekregen Hey, ik ben met Ina en dat is Pace Ik in 1, 3, 7 Baby, kom op en dans, doe mee Vanavond wordt het eet Round en round, wij met z'n tweeën Dus doe maar mee Je niet But like wabo, they like ashima now. Booty pal, pal, booty man down. You be like, I'll bring the ass over here right now. Ben in the mood, ya. Miserabunda. Ze wil my mother, got it, niet. Dus ik gun diana. And ik zeg, Kill the bitch. Kill the bitch. Kill the bitch. Big girls don't cry, you build the bitch. It's a dick kick that first man, Donna is first man Little Clangville, Oakley, size the third man We go round and round and round sit the dick kick first man Baby, oh. come up and dance to me Fana fond for the date Round and round, five minutes to train do my a dick kick that first a jay Diner, Round around, First Man, Lil Kleine en nog wat andere artiestjes. Hey, uh, de laatste tien minuten zijn ingegaan. Helaas, pindakaas, het is niet anders. We hebben straks natuurlijk onze Willem beruist met uh, Heartbeat. Heb je ja. dat goed gezegd? Ik heb dat goed gezegd. En daarna hebben we Charles Duff met en Vloed. Maar eerst een prachtig nummer van... Oliver Helden en Sean Frank... Met Shades of Grey. Eén de laatste nummer van vandaag. Daar zit van Beatmasters van 10 februari erover op aflevering en I'm sleep but I smoke so I can breathe.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 Shade to break. En het zit er alweer bijna op, jij ja, ja. hebt. Ja Twee uur tijd. Fuck, dat gaat snel En het gaat zeker snel Niet betrouwbaar, maar Wel ja, snel. Sander en Janus maken het wel snel hè? Dat zeker En die we twee uur lang zeer hem hardbeat met Willem bruid. Tevens de laatste uitzending Jammer genoeg wel Tijdelijke stop maar hij komt terug en bruisender dan ooit. Hey, uh, niet te vergeten, daarna Charo Duif. Van 10 tot 12 met eb en vloed. En uh, ja, oh wacht even. Dit was ZFM Beachmasters, aflevering 6 van woensdag 10 februari. Van 68 hadden wij jouw radio gestolen. Met We moeten nu het stekje overdragen aan Willem Bruist. En die zal hem vervolgens overdragen aan... aan Duit. Maar uh, wij zijn niet zonder ons eindnummer. Nee. The Hands on Poets. Met Ben. De woon. Nou ah ja, dit was een Aflevering 6, woensdag 10 februari 2016. Van 6 tot 8 hadden wij een radio. Zet we een beachmasters, hoor hey, we gaan verder met Willem Bruist. En daarna Charles Duik. Willem zal er daarna even tussenuit gaan, maar hij is zo snel als het kan weer terug. Hey, uh, Sander, hartelijk bedankt voor deze uitzending. Ja, Iron, jij ook hartelijk bedankt. En jij ja. ook, Jonas. Ja, jij ook bedankt. Niks te danken, jongens. Sander. Ik doe het met plezier. Het komt recht uit mijn hart. En uh, ik zal er mee stoppen als ik er niet meer... Mag. Als ik dood ben. Ja, maar daar gaan we nog lang niet vanuit. Zelfs dan maak ik nog een uitzending. Ja, ja. Maar maak even plaats voor het journaal. Ja, ja. Hé, hey, Willem. Veel succes straks. En uh, wij zeggen volgende week van 's dag zijn we weer bij jou terug. Met de beste hits. De alarmschijf. En veel meer. Ik zeg alle bedankt. En tot volgende week, hè. Houdoe.